Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland zijn twee kinderen omgekomen bij een steekpartij in een kidsclub in de stad Southport. We gaan meteen naar onze correspondent Fleur Lounsbach. Fleur, wat weet jij tot nu toe over de steekpartij daar? En de politie in Southport heeft net een persconferentie gegeven over de steekpartij. En wat daar vandaag voor schokkende taferelen hebben plaatsgevonden. Het is een steekpartij bij een Taylor Swift dansklasje geweest voor kinderen. Daar is een jongeman van 17 met een mes in de rond te gaan steken. Het gevolg is dat er twee kinderen zijn overleden. Negen anderen zijn gewond geraakt. Zes daarvan zijn in kritieke situatie en ook twee volwassenen zijn gewond geraakt. En in een slechte conditie, zij zouden hebben geprobeerd om deze jongeman tegen te houden. Uh, de schokkende verhalen die we horen van omstanders en ooggetuigen. Het is een massale steekpartij geweest, maar met veel kinderen als slachtoffer. En dat zie je niet vaak in Engeland. Fleur Lounsbach vanuit Groot-Brittannië, dankjewel.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 En ieder moment kan de halve finale van de 100 meter rugslag bij de vrouwen op de spelen gaan beginnen. Er zijn twee kansen voor Nederland om door te gaan naar de finale. Maaike de Waard en Kira Toussaint plaatsten zich eerder vandaag voor de wedstrijd van vanavond. Ik had dit seizoen uh, nog niet onder de minuut gezwommen. Dus dat is eindelijk gelukt. Daar ben ik wel blij mee. Ik ben er wel blij mee. Uh, ik had iets sneller gewild en dus ook iets hoger willen eindigen natuurlijk. Uh, maar ik zit erbij en uh, vanavond gewoon nog een keertje. Als ze zich weten te plaatsen, zwemmen ze morgenavond voor een gouden plak. Het weer een warme en zonnige zomeravond. Het koelt nauwelijks af. Vannacht ietsje meer verkoeling. Het wordt dan een graad of 14. Morgen nog warmer dan ongeveer 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We zijn begonnen. Ja, dat was kort maar krachtig. Heel kort en krachtig. Een hele goede avond. Goedenavond allemaal. Welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben Van links van mij, rechts van jullie op de webcam. Marcel van Kuik. Welkom, goedenavond. Het is uh, warm in de studio. Behoorlijk. Is het, het is paintjes 2 kilo. het niet. Nee, dus <laughs> we hebben de ramen maar tegen elkaar open gezet. Dus sorry, buren voor uh, ja. de eventuele muziekoverlast. En, uh, nou, meneer Bonseer, <laughs> dit, dit is het dus. Ik hoop dat je het langer dan zes minuten volhoudt. <laughs> Dit uh, is wat je te verwachten staat de komende twee, twee uur. Ja, yeah, inderdaad. Lekker rammen. Uh, heerlijk rammen. Uh, uh, Welkom. Oh, wait. Uh, oh, I welcome in. all the, the yeah. foreign Sorry. people who listen who don't speak Dutch. Welcome to Play It Loud Underground. It's uh, mostly in Dutch, but I try to speak some English now and then. Yeah. And now for the Dutch part. Yes. Stonehenge. Ja, dat was je weekend. Het weekend was geweldig. Ja, ja Stonehenge, was, uh, Stonehenge, uh, Stonehenge geweest. Stonehenge, yeah. ja. De 30ste uh, editie. ja. Uh, yeah. Vanaf 10 uur s ochtends tot 12 uur s avonds uh, Lekker, ging het los. Ziek, achter elkaar ja. door. Nou was ik er niet om 10 uur s ochtends, maar. Nee, oké. Okay. Maar uh, toch. we hebben al heel top. wat bands gezien. We hebben heel wat mensen gezien. En ja. daar gaan we ook heel wat bandjes van draaien vandaag. Ja. Nee, een beetje een Stonehenge hier vanavond. Ja, we beginnen een beetje met een Stonehenge. Uh, ja, ja, niet alles. Hè. Niet alles. Nee, niet alles was. Helaas was niet altijd. Het zou wel een hele mooie ja. lijn op zijn geweest. Als dat ja, allemaal was geweest. Ja, maar nee, ik heb het niet voor het kiezen. Maar ja, er was wel. <laughs> Ja, voor de, deze, deze wel, maar Stonehenge niet. Maar nee, okay. Stonehenge was ook een hele goede lijn. Ja, zeker weten. En welke mij verraste, en ik, ik had ze nog nooit gezien, was de band Terrorizer. Ja, uh, ja eigenlijk een hele oude band al opgericht ja. in, in, wat was het? Jaren tachtig, geloof ik. Ja, vijfentachtig waren ze begonnen. Ja. Er was een ja. demo uitgebracht. En de drummer van toen nog niet, de Piet Zullen van Morbid Angel, die zat erin. David Vincent speelde erin. De zanger is uh, helaas al overleden mm -hmm. in 2006. Ja. Maar uh, het was een steengoed optreden. Met David Vincent en ja. Piet Sullivan. En dan gaan jullie naar. Ja, ze hebben hem niet gespeeld, maar nee. wij spelen hem wel. We gaan Veer de Nepal van Terrorizer. Ja. Yeah. Oh, was jij dat? Ik niet. No? No. <laughs> ik zou niet durven. <laughs> wat uh, Je hoorde Terrorizer en daarna hoorde je Belfagor. Al, al alle twee speelden ze op Stonehenge. En dat was het nummer Lucifer Incestus van Belfagor. Ja. Gelijk ja. album. Gelijk album inderdaad. Eén ja. van, van hun eerste. Ja, geloof ik het ook. 2003 een, als ik me niet fris. van ja. hun betere vind ik. Ja. De laatste nee, nieuwe gekocht. Maar nee, nee, nee. wat hoor ik nou allemaal? Geen idee horen luiden op de achtergrond. Ik maar... weet niet of ze dat op de radio ook horen, maar nee. uh, wij horen hier <laughs> hele rare dingen. <laughs> Het is net de hel hier, hoor. Je hoort allemaal no. raar geluiden. Hmm. Hmm. Over de hel gesproken, ja. ja. Volgende band, Sark Geist. Ah. Sark Geist, een band uit 1999. Wat eigenlijk een solo project was van een uh, lid van Horna. Ook een band uit Finland. En Sark ja, is eigenlijk opgedeeld uit twee delen. Sark... Wie kent het niet in het Duits betekent? Geen idee. Geen idee. <laughs> dooskist. Dooskist. Ah, sorry. En geest. Nou, geest. geest. Ja. Dus eigenlijk is dat. Een uh... dooskistgeest. En waarvan hebben ze het vandaan? Van de Old Coffin Spirit van Rotting Christ. Ah, nou, ja. weer wat geleerd. Weer wat geleerd, inderdaad. Dan gaan we dan nu eens naar luisteren? Nou, vind ik een is goed plan. Zag geest. Ja. Yeah. Laar. ja Christian luister naar uit Brazilië yeah. opgericht in uh, 1990 alweer wat een aardig mee. wat albums dus ja die kan al een tijdje is. mee die speelde twee, twee jaar geleden op Stone eens oké okay. ik hoor de geluiden niet meer huh? ik hoor niet meer de achtergrond geluiden. je hoort geen achtergrondgeluid nou het is stil inderdaad nee. ja, lekker nou dan nou, ging iemand volgens luist popje ging luisteren ja. Maar, uh, <laughs> nou ja wij horen het niet meer maar dat zien jullie het nu wel horen Anyway, we're hearing some... Uh, if you don't, don't know what we're talking about... So we're hearing some background noises. Background noises. But we don't know what it is. But now it's gone. It's yeah, gone. Now it's uh, gone. It's closed again. Next band. Volgende band. Uh, Neste band. Ja, uh, yeah, yeah, uh, yeah. ik probeer alle talen. Ja, Noors. Ja, Noors-Sweeps. Het komt uit Noorwegen, inderdaad. Oh, no, we hebben uh, uh, het over Kvist. Kvist, Kvist heeft eigenlijk maar ja, twee demo's en één album uitgebracht... In 1996. En dat album heette, hè? Ja. Nou, in mijn beste Noors: vuur kunsten eeuwig Ik vind hem goed. En jij weet precies Appa. wat dat betekent, natuurlijk. Ja, voor kunsten mogen we. Geen idee. Nou, je zit er redelijk goed. Ja, mogen we eeuwig wijken? Nee. Nou, voor de kunst eeuwig moeten wij voor altijd wijken. Toch? Ja. Oh, nou, ik ga nou, maar op een uh, Noorse les. Dat uh. valt allemaal wel mee. <laughs> ja, Lijkt ook wel een ja, beetje goed, op het Nederlands, hè? natuurlijk. Dan hebben we er nog één. Dat, ja. dat nummer heet Wettenetter. Uh, Wettenetter? Nou. Ja. Uh, is niet wel dat als een heel mean? vriendelijk iemand. Wat zal dat dus betekenen? Het <laughs> denk dat ik het opzocht, uh, was het dierenartseter. Ik denk nou, nee, ik denk vetten, dat ik vast iets verkeerds heb ingedrukt. Het nee, dat dat betekent waternachten. Waternachten? Dus okay. hier is... Uh, de netter. oké. Okay. En netter. Ja, als je het zo zegt, dan in natter. Ja, nat. Nat. Natter. Natter. Natte Nacht in Zweeds. Ja. In, oh, oh. Ja, ik ben beter in Zweeds dan in Noord. Oké. Okay. Okay. We gaan er maar gewoon lekker in starten. <laughs> Hartstikke idee. Joep. Yeah. Zei het al, pierced, pierced, pierced from within, from suffocation. Ook een van de hoofd-ex, Stonehenge, op. Ik yeah. zei op, maar hij, ik slicht hem zelf in, hoor. Ik. <laughs> ik hoorde mezelf niet op zeggen. Oh, ik wel. Jawel. Ja, ik hoorde je wel. Oh, ik dacht, ik ga, ik ga terugluisteren. Ga ik ja, doe dat. Over een week of twee. Ja, over een ja. week, als je iets wilt terugluisteren, kan dat uh, over ja. een week of twee. Ongeveer. Ongeveer. Ja. ongeveer dan wordt het geüpload, ge ja. gedownload, geüpload. inderdaad uh, op de website van je ZFM. Kan ZFM. Dan dan je kan alles nog terugluisteren als je, je verveelt. Zekers. You genoeg. can always ja. uh, re-listen this show on the website. Of ZFM. Zandvoort. ZFM. Ja. Zandvoort.nl. It, it takes about two weeks before you can... Uh, Relive this moment, yeah. Uh, ja, het gaat alweer snel, jongens. Ja, weer op, 10 uh, volgende band komt uit ja. Zweden. Eigenlijk ja. zijn deze pas in 2019 opgericht. Ja. Eigenlijk dat is heel kort, maar ze ja. zijn al best bekend en in de underground dan. Mm -hmm. Ze zullen niet op pingpong spelen, denk ik. <laughs> het gaat om de band Ultra Silvan, pap, pap, pap, pap. 2019, uh, ja hebben ze een debuut uh, Spearwood Salvation. In 28 minuten tijd uh, een statement gemaakt. Plala, terug, leuk. <laughs> Ach, ja, ik zeg alles door elkaar. <laughs> komt door de warmte. Ja, is het is hartstikke, bloed hier hartstikke warm. Niet ik leuk. Heb, Doe ik wat aan paar, die airco. <laughs> ja, ik heb een paar drankjes meegenomen, maar die gaan heel snel. Ik denk dat ik de eerste uur Zijgt er ook mee niet mee nee. Uh, we gaan snel verder, want we krijgen straks nog metal nieuws. Jazeker. Ja, zeker. Ja, ik haal de concerten metal nieuws. Nee, concertagenda Eerst altijd tweede uur metal tweede nieuws. Uur. Ja, eind van dat de week. weet je, je nou lang. toch wel. Nou ja, tijd. kom op zich. Hoe lang doe je dat nou al? Uh, geen idee, hoeveel is het? Nou, is nou dit? alweer bijna een jaar. Bijna een jaar, hè? Ja. Party. Party. Party. Yeah. Party. Oh, goed. Um, Oké, okay. ultra oh, van uh, het ja. nummer. Dit is van de Titi of Dead. Het is Sanctity of Dead, Dat wel Klinkt lekker. Uit 2022 en het nummer heet. Whir! Incarnation: Reverse. Uh. Tada, tada, tada, tada. Wie kent het niet? Dit was de Pink Pant. Nee, dit was Destruction natuurlijk met de Mad Butcher. Mad Butcher komt alweer uit 1986. Oftewel 38 jaar geleden. Als ik nou in 1990, toen ik 15 was... Een nummer uit die 1952, horen zou het echt heel oud zijn. Ja. En dit heb ik zoiets van, nou dit klinkt nog heel goed. Ja. dat vind ik dat wel goed. Ja. Ik ook. We hebben nieuws. Yes. We hebben metal nieuws. En dat gaan Marcel doen. Die ja. hebben meer verstand van dan ik. Dit is het play it Louds metal nieuws. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Ja, met zijn nieuwe album My Years with UFO gedenkt. Michael Schenker, zoals de titel aangeeft, zijn jaren bij UFO. De Duitse gitarist maakt in de jaren 70 deel uit van de Britse band... en is verantwoordelijk voor vele van de bekendste UFO-songs... waaronder Dr. Doctor en Rock Bottom. En de laatste nummer is de nieuwe single van deze tributeplaat... waarop Schenker met hulp van vele bekende artiesten... elf UFO-songs opnieuw heeft opgenomen. Onder meer Axl Rose van Guns N' Roses, Dee Snyder van Twisted Sister... Joey Tempest van Europe, Biff Byford van Saxon Slash... Ook van Guns N' Roses, Adrian Vandenberg, Kai Hansen van Halloween en Roger Glover van Deep Purple staan Schenker bij. My Years with UFO ligt vanaf 20 september in de winkel, maar nu is er alvast de tweede single dus te beluisteren, Rock Bottom. De Amerikaanse deathcore band Fit for an Autopsy is terug met een nieuw album. Het nieuwe album heeft de Nothing That Is, of That is als titel meegekregen en wordt op 25 oktober uitgebracht in samenwerking met Nuclear Blast. Op 11 oktober brengt Napalm Records Ebbers uit van At Infinitum. Dat is het eerste album van een nieuwe trilogie van de moderne metalband rond zangeres Melissa Bonnie. Deze werkte samen met producers Christopher Sterne en Jacob Hansen. Laatstgenoemde deed ook de opname mix en mastering. Stefan Heileman maakte het artwork. My Halo is de openingstrek van het album en de clip bij dit nummer is geregisseerd door Mirko Witski en geproduceerd door Witski Visions. Eerder werd oude Space al vrijgegeven. Het Infinitum komt samen met Camelot, Blackbriar en Frozen Crown na Tivoli, Vredenburg te Utrecht op 12 oktober. En ook nog te zien in de Turbine in Halle in de Oberhausen op 27 oktober. En de Tricks te uh, Antwerpen op 30 oktober. Slechts iets meer dan een anderhalf jaar na het debuutalbum Prey komt Hellefran. Ook trouwens op uh, Stonehenge te zien geweest de afgelopen weekend. Al met de opvolger. De tweede plaat van deze Nederlandse symfonische death metal metalers heet. Anatomy of Darkness en werd opgenomen in Plug Unit Studio in Rewijk... Met uh, Hans Pieters achter de knoppen. De release datum staat op uh, 25 oktober. Afgelopen zaterdag heb je dus uh, helft van over al zal live kunnen zien. Want de band stond op Stonehenge Festival in Steenwijk, wat ik al zei. In september kun je de dames en de heren ook nog aan het werk zien op Tilburg Metalfest en in Arnhem. En Technic. Technicum is de titel van de tweede single van Fit for a King in 2024. Eerder dit jaar verscheen Keeping Secrets. De nieuwe single bevat bijdrage van gastzanger Landon Towers, frontman van The Plot in You. Technicum gaat over hoe technologie een deel van ons leven is geworden vanwege het gemak en de voordelen. Maar langzamerhand zien we ook de nadelen zoals depressie en misinformatie. Is er nog een weg terug? Er is nog geen nieuws over een album van deze Texaanse metalcore formatie. Op 11 oktober brengt Steam Hammer SPV Hik Sunt Draconis van Dragony uit. Het vijfde album van de power metal formatie... is geproduceerd door Frank Pitters in Silverline Music... en gemixt en gemasterd door Jacob Hansen in Hansen Studios. De tweede single heet Beyond the Rainbow Bridge... en werd geschreven door Pitters toetsenist Manuel Hartlap en guitarist Matvei Plekhanov. Laatstgenoemde is voor het eerst op een Dragony-album te horen. Eerder dit jaar was er een drummerswissel. Originele drummer Frederik Brunner stopte na 14 jaar trouwendienst... en gaf de stokjes over aan Chris Aukenthaler... die sinds vorig jaar al toerde met Dragony. De zanger Siegfried Samers schreef... De teksten van Beyond the Rainbow Bridge. De videoclip is gemaakt door Tamas Kunstler Productions. En Sigrid Samer zal bij mij ook een interviewje gaan geven, telefonisch, in oktober. Over hun nieuwe album en de nieuwe single. Dat daar te tegen die tijd gaat verschijnen. En op zaterdag 30 november vindt in Melody te Emmen de eerste editie van Metal Before Christmas plaats. De uh, lijn-up bestaat uit de the, the Wounded Savage Grace... Task Force, Toxicator, Extinct, Facing the Madness, Inner Self... wat een Sepultura tribute is... Massive Assault uit ons eigen landje en Suspect Hostile. Early Bird kaarten kosten 20 euro... en meer informatie over het festival vind je op de Facebook-pagina van Metal Before Christmas. En tot slot, de Stonehenge editie is nog maar net afgelopen... maar de organisatie komt al met een aantal bandnamen... die alvast bevestigd zijn voor de editie van volgend jaar. Dit zijn Autopsy, Napalm Death, From the Crypt... Sabine, uh, Sabindas, Rotten Remains en Stoma. En dan zal het Stonehenge Festival plaatsvinden op zaterdag 26 juli. Early Bird tickets kosten 50 euro. Zodra die op zijn, komt er 10 euro bij. Alle informatie vind je op www.stonehengefestival.nl. En dan weer over naar jou, Ben. Dat was het weer voor het Metal Nieuws. Heel veel nieuwtjes. Ja. Ik wilde het net ook al melden. Stone is ja. inderdaad al een uh, nieuwe bandnamen klaarstaan. Ja, dat gebeurt voor... vaker. Hè? Uh, ja. Als een festival uh, nog niet eens begonnen is... hebben ze alweer de line-up van het jaar daarna klaar. Kom volgend jaar ook. Uh, ja, nou wie weet als nou ik ja, niet hoef te werken. Nee, wet, Autopsie, klinkt alweer goed. Dat klinkt zeker goed, ja. Wil Wat ik ook waarschijnlijk wel een keer niet maken. gaat spelen, is de nee. volgende band. dat is... We, ja, ja, we, we hebben uh, nog uh, twee minuutjes praattijd. Dus. kan ook nog F afsluiten hier nou. Je moet moeten nog even lullen. Dan ja. ga ik nog even wat over de band vertellen. Nou, doe dat even. De band komt uit Zwergen uh, Zweden. En ja. uh, de naam is Armagedda. Uh, ze hebben een aantal albums uitgebracht, uiteraard. Mm -hmm. Uh, ze zijn in 1990 begonnen, 2000, tot 2004. Rustig maar, je hebt nog tijd. Ja, eigenlijk <laughs> moet ik wat langzamer praten. Ja, eigenlijk wel. Uh, dus, uh, 2004 stopten ze al alweer mee. En in 2020 zijn ze weer begonnen. Ah, ze hebben ja, 16 goed, jaar, uh, maar ze hebben aardig wat, uh, aardig wat uitgebracht. Okay. Uh, ook split LP's, uh, split, split, split, EP, album. Het volgende hey. nummer komt van... Dat is mijn mening. Hè? Misschien uh -huh. als je luistert dat je denkt, van, dat is helemaal niet waar. Dat nee, is gewoon een mening. Dus ja, voor ja. mij is die waar. Only True Believers vind ik een van hun beste albums. komt uit 2003. En het nummer wat we gaan draaien is... Kan ik het al zeggen? Ja, van mij mag het zeggen. Demons. Demons. Ja. Oké. Okay. En het volgende uur... Pas wel even goed bij deze <laughs> ja. uitzending van vanavond. Bloed heet. Uh, volgende Snel. uur. Uh, Demonen. Ja, we beginnen met een heel gaaf nummer. Maar eigenlijk zijn alle nummers gaaf. Ja. Gaan we gaan we even Lekker opdraaien. Lekker is dat nog toe, dus... Uh... Nummer 11 gaan we even skippen straks. We gaan naar nummer 12 gelijk. Oh. Want dat was het intro oh. voor het tweede uur. Ja. Tweede uur gaan we... Wat gaan we allemaal draaien? We hebben Autopsie, we hebben Emperor, we hebben Hilt... Weer blijf ook een beetje Hild. de vriend van de show, hè? De Vriend van de show, ja, ja. Hild. We hebben hem ook in interview. Dus, uh. Actually, ja. Oeh, en, en en en 4 oktober komen ze met een nieuw album. Oeh. En ook op vinyl dit keer. Dus de liefhebbers ah. van vinyl. Hartstikke glad. Ja. Kijk. Ik heb er zin in. Nou, dat kan me voorstellen. En er is ook een live dus party in, ja. in in Zweden. En ja. Is dat vier minuten? Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Ja, ja. Nog een minuutje, man. Oh ja, we kunnen hem nog afsluiten zo direct door. Deze komen met, inderdaad met een nieuw album, was het, ja. uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Misschien een ideetje om hem weer uh, te bellen ja. uh, tegen die tijd. Ja toch? Tegen die tijd. Gaan hier het uh, mooi promoten? Het is een, uh, ja. was een heel leuk interview. Je kan ja, er nog terug luisteren op. Uh, ik weet ben niet, niet meer. Ik weet niet meer. wanneer Het was eigenlijk nee Ik het kan ja. het wel. Dan moet ik even een paar moet keer terug. Een paar komen uh, we straks op terug. We gaan het uitzoeken voor jou. Yes. We gaan find it out for you. <laughs> ja. Ja. <laughs> Echt, hè? <laughs> Oh, het Is niet dat nee. steeds bloed heet? Ja. Misschien zit jij lekker, lekker buiten aan een biertje of heerlijk aan het water of lig je in de zee. Maar als je in de zee ligt, ben je waarschijnlijk niet aan het luisteren. Nee, jammer. Ja, zonde. Ja, Jammer. Ja, ja je je, twee je weken wachten. Nee, jammer. langer. Langer? Vier weken toch? Ja, om dit terug te luisteren. Oh, ja, zo. Ja, oké. Okay. Maar om, ja, om weer een nieuwe uitzending te horen, dat bedoel ik. Dat is waar. We gaan Die hem is, uh, lekker instarten. Ja. ja. Het is weer zover. Je hebt genoeg uh, tijd voor geduld. Tot idee. zo in het tweede uur. Er We gaan eindigen. dus met.